Na zeven minuten over vier op zaterdagmiddag. En op maandagmorgen 7 minuten over 10 uur. Zandvoort een goede middag en een goede morgen moeten we dan zeggen. En welkom bij het derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. En wat gaan we daarin allemaal doen Albert Jan? Nou, we hopen de het derde uur nog even weer contact te krijgen met Joop van Es. Want die is voor ons aanwezig tijdens het tennis van TCZ. En wel het team eredivisie gemengd. Want we, de laatst bekende tussenstand bij ons is 1 tegen 1. Maar inmiddels zullen er natuurlijk ook heren singles zijn verspeeld. En we zijn razend benieuwd wat de tussenstand is. Dus ik hoop hem nog aan de telefoon te kunnen krijgen, derde uur. Uiteraard eh, vaste items, eh, zoals je van ons gewend bent. Rond de klok van kwart over vier hebben we natuurlijk Pit Report. Nieuws uit de wereld van de Formule 1. En om half vijf het dier van de week. En we doen hem nog een keer. Want uh, als, als er in dit geval een, een hond een thuis verdient, is dat Sito. Afgelopen twee weken hebben we ook uh, aandacht aan Sito besteed. Maar volgens nog zit hij nog steeds in het dierentehuis. Maar hij verdient van ons uh, namelijk echt wel een thuis. Maar en waarom? Dat hoort hij om half vijf. En kwart voor vijf, het gedicht van de dag. Het zal ja, natuurlijk. Ja, ben je eruit? Uh, nou, ik ben er nog niet. Ik heb er drie liggen. Want ze hebben natuurlijk allemaal, uh, alle drie, uh, te maken met het grote muziekfestival Zandvoort. Wat vanavond vanaf uh, 7 uur losbarst op het Raadhuisplein in uh, uh, Zandvoort al hier. In ieder geval het gedicht van de dag zal daar in het teken van staan. En welke het wordt? U hoort het om kwart voor vijf. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En dat luisteren doe je via www.zfm-live.nl Of download de ZFM app. Hij is uh, gratis verkrijgbaar bij de Play Store, App Store of Windows Store. Of google even op ZFM Zandvoort. Dan kom je op een bepaalde website. En ook dan kan je via die website weer de app downloaden. van Zandvoort met een zee van muziek en een golf van informatie op 106.9 FM. ZFM Zandvoort This ain't for the best. My reputation's never been worse so. You must like me for me. me for me. me for me. We can't make any promises now can we be. But you can make me drink trick. Tire bar on the east side, where you at? Is it chill that you're in my head? Cause I know that it's delicate. delicate Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? Cause I know that it's delicate Isn't it, isn't it Zaterdagmiddag bij uh, CFM Sonfort. De single van Taylor Swift en uh, Delegates. Ja, het is er tijd voor hoor. Je hoort het al in de racegeluiden op de achtergrond. Het Formule 1 nieuws. Hier is uh, Albert-Jan. De moeizame prestaties van Max Verstappen dit seizoen hebben gevolgen voor Red Bull in het klassement. Teambaas Christian Horner is dan ook niet tevreden. Verstappen, die afgelopen weekend als negende eindigde tijdens de Grand Prix van Monaco, sprokkelde dit seizoen tot dusver 35 punten bijeen. Dat staat in schril contrast met klassementsleider Lewis Hamilton... die na zes races op 110 punten staat. De top 3 wordt gecompleteerd door Sebastian Vettel met 96 punten... en Daniel Ricciardo met 72 punten. Met twee Grand Prix-zeges, China en Monaco, presteert uh, Ricciardo naar behoren. Maar Verstappen uh, moet het dusver doen met alleen een derde plek in Spanje. We zouden naast Mercedes en Ferrari moeten staan, aldus Horner. Zijn onvrede spreekt hij uit tegenover de BBC Sport... We hebben al ongeveer 65 punten weggegeven. Om te, onze twee coureurs moeten topprestaties uh, om te kunnen uh, wedijveren met deze twee teams. Over een week staat de voorverstappende volgende Grand Prix op het programma... ...namelijk de Red Bull coureur moet zich dan laten gelden in Canada. Red Bull neemt vermoedelijk na de grote prijs van Canada een besluit over de motorleverancier. De keuze is blijven bij Renault of overstappen naar Honda. Eind juni, begin juli, zou de beslissing moeten vallen. De autosportfederatie via begrijpt onze situatie en heeft vooralsnog geen deadline geste gesteld, aldus Horner. Zowel Renault als Honda is van plan de motoren met updates te verbeteren... voor de eerstkomende race in de Formule 1 op 10 juni in Montreal. We zien het grote belangstelling uit naar de prestaties van beide motoren in Montreal, aldus Horner. Red Bull neemt al jarenlang de krachtbron af van Renault... maar sinds de veelvuldige problemen met de Franse motor in 2017... overwicht de, de renstal van Max Verstappen over te stappen naar Honda... De Japanners beëindigden vorig jaar de weinig vruchtbare samenwerking met McLaren... maar hun motor toont dit jaar veel potentie bij Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. De FIA verwacht wel snel een besluit van Red Bull... en ook Renault heeft al te kennen gegeven dat snel duidelijkheid wil hebben... omdat ze dan met de motor aan de gang kunnen voor het komende jaar. Lewis Hamilton zoals gezegd, staat alweer 14 punten voor op zijn Ferrari-concurrent Sebastian Vettel. Maar toch vindt de Mercedes-coureur dat de Duitse favoriet is voor de wereldtitel... En dat, terwijl ook Red Bull Racing steeds nadrukkelijker op de deur klopt... getuigen ook de overtuigende winst van Daniel Ricciardo... bij de Grand Prix van Monaco. Maar Hamilton kent het klappen van de zweep... en plaatst zichzelf liever in de rol van underdog. Hij wijst, li hij wijst liever naar Vettel. Die heeft het volgens hem met Ferrari tot nu toe nog een beetje laten liggen. En wij hebben daarvan kunnen profiteren, zei hij volgens diverse Britse media. Dan uh, kijken we even wanneer is die dan, Canada. Dat is volgende week zondag. In Montreal. En de race is s'avonds om 8 uur op de diverse sportkanalen live te volgen. Dan nog even uh, uh, vooruitkijken naar de 24 uur van Le Mans. Ook al een prachtig even, autosport evenement. En daarin zullen acht Nederlanders acte de présence geven. De 86 e editie van de 24 uur van Le Mans telt in de taut -taut totaal 8 Nederlanders. Met daarbij een prominente rol voor Renger van der Zanden. Hij is namelijk nou de enige die in de elite klasse de LMP1 uitkomt.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 De meeste Nederlanders zijn vertegenwoordigd in de LMP2-klasse. Titelverdediger Ho Ping Tung bestuurt weer de Oreca van het team van de bekende stuntman Jackie Chan. Peteraan Jan Lammers, Giel van der Garde en Jumbo Topman Frits van Eert zijn het volledige Nederlands team in deze klasse met hun Dallara. En tot slot Jeroen Blekenmolen gaat op voor zijn dertiende deelname in de 24 uur van Le Mans. Hij doet nou mee in de amateurklasse van de GTE. Oké, dankjewel. het Autosport Nieuws bij Sierven. e cuscino di più l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le terre la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità, felicità, e bicchiere di vino con un parino la felicità, e lasciate un biglietto, dentro a cassetto la felicità, e cantare a due volte. Quanto mi piace la felicità, felicità. Ja, op dat, op dat soort momenten ben ik al blij dat Fred hij alweer in de studio is. Want uh, ja, Fred, goedemiddag trouwens. Welkom in, uh, in de uitzending. Ja, hele goede middag. Ja, goedemiddag. ja want jij hebt een uh, speciale gast vanmiddag uh, tussen vijf en zeven uh, uur. Ja, daar heb ik uh, Dion uh, Leon. Die is hier in de studio aanwezig. Uh, ja, we gaan eventjes bellen met uh, Mart Hoogkamer. Die, uh, ja, die is eigenlijk een beetje aan het voorbereiden hier uh, voor vanavond, natuurlijk. Om, ja, die gaat uh, uur. het podium op. Ja, ja, die gaat het podium op op het raadhuisplein. Raad en uh, ja, van, vanwege uh, de Radio NL live uh, ja, happening, zeg maar. Mm -hmm. Het is uh, trouwens, uh, dat heb ik gehoord, dat het om zeven uur al begint. Oh, oké. Okay. Dus geen acht uur, maar om zeven uur begint okay. het. Nou, dan uh, ja, bij deze om zeven uur dus. Dus ja, allemaal iets eerder van huis. En uh, ja, wat minder eten, dan kun je hier wat, uh, wat, uh, wat vertoeven, toch? Ja, zo is het, zeker. Nou, uh, vanavond dus, uh, nou, uh, uh, ja. zeg maar, buiten deze gasten ook ja. uh, lekkere muziek. Ja, een heleboel lekkere muziek. En, uh, ja, we gaan ook nog een, natuurlijk, uh, met wat artiesten bellen. Dus dat, uh, ik, ik heb eventjes de planning niet uh, voor mijn huis...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 And everyone we knew Could believe, do a share in what was true Oh, I said Dance all day's low Take your baby by the hair. And Pull her close and there, there, there and Take your baby by the ears I play upon her darkest fears We were so in phase In a dance hall days We were cool on uh, grace When I, you, and everyone we knew Could believe, do, share in what was true I said...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 Days we will go on crazy When I, you and everyone with you to believe, do share in what was true oh, I said that's all days love. Nou, één ding is zeker. Vanavond gaat er weer gedans worden op het Raakhuisplein. Tijdens het uh, muziekfestival wat vanavond om 7 uur losbarst. Onder meer ook het optreden van uh, Marten Hoogkamer. En die hoor je straks ook weer bij Freds, bij Entertainment for You tussen 5 en 7. Hier bij je eigen radio ZFM. Het is half 5 geweest. Hebben we het dier van de week? Ja, echt. En ik hoop echt dat Sito na vandaag een, een thuis vindt. Want uh, we hebben nou, het is de derde week dat we hem nu doen. Maar dat doen, we, dat doen we ook bewust, omdat uh, hij verdient echt een thuis. Het kan mee, het kan tegenzitten. Daar weet Cito alles van. In de afgelopen jaren is Cito meerdere keren bij ons in het pension geweest, omdat zijn baasje moest worden opgenomen. Helaas is het nu voor de eigenaar, tot zijn grote spijt, nu echt niet meer mogelijk om zelf voor zijn hondje te zorgen. Al is Cito 14 jaar, zijn ze toch optimistisch dat ze hem een nieuw baasje voor hem kunnen vinden, omdat hij gewoon een vreselijk leuke en nog energieke Engelse Stafford is. Hij is altijd vrolijk als hij wakker is. Hij slaapt natuurlijk wel iets vaker en vaster dan een jonge hond. Verder is hij dol op spelen met een balletje... en aandacht krijgen van wie hem dat ook maar wil geven. Hij gaat graag mee wandelen in de duinen... al passen we de lengte van de wandelingen wel aan aan zijn leeftijd. Helaas was het voor de eigenaar te zwaar... om antwoord te geven op al onze vragen over Cito... waardoor we alleen weten hoe hij zich hier gedraagt in het dierenhuis. Daarom zijn we voorzichtig met het plaatsen bij kinderen en plaatsen we hem liever niet bij honden, katten en of andere huisdieren in huis. Ook het dierenthuis gunt Cito dat ze het laatste stukje van zijn leven een gezellig thuis bij iemand thuis mag doorbrengen. Mag dat bij u? Cito verblijft momenteel in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5 de Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571 3888. 571 3888. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Cito verdient een thuis. En zo is het net. Dus ga voor Cito of de andere leuke dieren naar het Kennen Dieren Thuis. Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort Nieuw-Noord. Gaan wij even dansen met Denzel, een gouden ouwe hier is Pump It Up. Pump it up don't you know. Pump it up. You've got to pump it up, don't you know. al vanmorgen, waar zijn ze nou mee bezig op het raadhuisplein? Jukat de Pampiram, dat god uh, even voor het podium wat er op dit moment uh, staat. Opblaasbaar podium, ik zal hem even uitleggen. Dus, uh, bij deze, hè. Dus, uh, vanavond een uh, groot feest. Vanaf 7 uur Nederlandstalige muziek en ook onze eigen Mike Dane treedt daarop. Misschien doet hij ook wel de zomerson.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 te gaan jagen, nu is die tijd hier, samen in de zomerzon. We zitten heerlijk buiten, we zijn niet meer te stuiten, de te drank.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 Temperaturen, tot in de late uren. Nou, nou, dan moet er wel wat gebeuren, Mike, hè? Hey, de temperaturen vanavond. Maar goed, wel een heel gezellig festival. Vanavond op het uh, raadhuisplein vanaf 7 uur. En ook de zomerzon van Mike Dane ga je zeker horen. Zaterdagavond 2 juni op het raadhuisplein in Zandvoort. Radio NL Live vanaf het muziekfestival Zandvoort. Met optreders van Dries Rolfink, Mike Pietersen, Dario, Wesley Bronkhorst, Danny Vroger, Mart Hoogkamer, Mick Harren, Tom Haver, Marco de Hollander, Jeffrey Tanis, Mike Dane, feestzanger Irvine en Sydney Bishop. Dus zaterdagavond 2 juni vanaf 8 uur s avonds op het raadhuisplein in Zandvoort. Gratis toegang en medemogelijkheid gemaakt door ZEP, zand voor de evenementenplatform. This should be over. We're over to You cross the line but... giving time, you baby don't you let me down don't you let me down. Op de Belgische radio wordt die geregeld, gedraaid deze plaats. Het is ook een Belgische jonge dame, hè? deze Emma Bell. En haar nieuwe single heet Cut Me Loose. En uh, ja, die hoorde je zo vlak voor het gedicht van de dag. Zit je er al klaar voor, Albert-Jan, het gedicht van de dag? Ik ben er helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor, want welke is het geworden? Uh, Costa Hollanda. Costa Hollanda. Nou, daar komt hij aan. Costa Hollanda. Ik ben de laatste jaren best veel vaak op reis geweest. In Spanje zag ik Carmen op het strand. Maar na een dag of vier vloog ik toen door naar Saint-Tropez. En nam, en nam daarbij een Française bij de hand. Maar deze, deze mooie zomer blijf ik lekker even thuis. Naar Scheveningen. Zandvoort aan de zee. Hier is genoeg te doen en het is lekker dicht bij huis. En met jou... Jou voel ik me overal oké. Okay. Costa Hollanda in de zon, waar ooit onze liefde ooit begon. Dit jaar niet naar de Côte d'Azur en niet naar het Spaanse avontuur. Hier, hier op het Nederlandse strand, loop ik nou weer met jou, hand in hand. En stond vanmorgen in de krant, de zon, de zon schijnt gewoon in Nederland. Een zomerdag in Nederland, de geur van zonnebrand, terrasjes vol tot middernacht. Adios, Tormolinos, heel misschien tot volgend jaar. En ik hoop dat Carmen dan weer op me wacht. Costa Hollanda in de zon, waar ooit onze liefde ooit begon. Dit jaar niet naar de Côte d'Azur en niet naar het Spaanse avontuur. Hier, hier op het Nederlandse strand, loop ik weer met jou hand in hand. En vanmorgen in de krant, de zon. De zon schijnt gewoon in Nederland. Hier, hier op het Nederlandse strand, waar onze, onze liefde ooit begon... loop ik weer, loop ik weer met jou hand in hand en stond vanmorgen in de krant... de zon schijnt voor ons... ook gewoon... in Nederland. En zo is het maar net, he. je hoeft niet naar het buitenland op vakantie. Je kan ook gewoon in Zandvoort aan de Zee, Fred. Ja, nee. ja he, beter hè. Beter, Hoe ja. was het in Kroatië trouwens? Ja, Mag ik nee, daar ja, niet ja, over beginnen? Nee, ja, het was een beetje grijs. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou, we maken het goed met uh, Costa Hollanda. Dit is uh, Dries Roelvink. Ja, vanavond ook in Zandvoort. <laughs> misschien doet hij deze dan ook wel.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 Hier is genoeg te doen en het is lekker dicht bij huis, met jou voel ik mooi.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 Misschien tot volgend jaar. Ik hoop dat Carmen dan weer op me vaart. De zon schijnt gewoon in Nederland. Ja, Fresh, zo komen we alvast een klein beetje in de stemming hè, voor vanavond. Ja, heerlijk hè. Dries ik in Costa Hollanda. Ja, eigenlijk ja. Naar het eigenlijk. gedicht van de dag. Eigenlijk ben je een beetje uh, de boel aan het pikken nu, hè? Ja, is het echt waar? Stopt deze ook op de playlist? Stopt die op de playlist? Stopt die? Ah, hij ja. heeft gelijk, hoor. Hij, ja, ja, ja, hij, hij is gelijk. He, hij heeft altijd gelijk. Ja, Zodat ik Entertainment for You, uh, na vijf uur, ook nog veel, veel andere muziek. Ik zal die, uh, die, uh, die andere platen die allemaal in de playlist staan, die zal ik dan niet meer gaan draaien. Is dat goed? Ja, nee, er blijft er nog wat over voor mij vandaag. dadelijk. Dat bedoel ik. Ja, na vijf uur Entertainment for You met Fred hey. Ja, we kunnen ook naar de kop. Op de kampana gaan natuurlijk, hè? Ja. Nee, dit jaar niet. Nee, helemaal nee. in Nederland. Ja, je hebt gelijk ook. Hier is Barry Mendelow.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 Nee hoor, we blijven dit jaar gewoon bij Costa Hollanda... hier in Zandvoort aan de Zee. In lekker want vanavond hebben we onder meer... uiteraard een gezellig festival... vanaf 7 uur op het Raadhuisplein. Nederlandstalige muziek en heel veel grote bekende namen treden daarop. Daarover hoor je straks veel meer bij Entertainment for You. Ja, ik ga die, die playlist van uh, Fred ga ik nou niet afdraaien. Hij, nee. hij is mij veel te groot. Krijg ik heb twee uur voor nodig. Ja. Ik kijk wel uit. Gewoon lekker luisteren straks na 5 uur. Ook bij CFM. Entertainment for you. En hij heeft onder meer te gast. Jawel, telefonisch. Maar hij is wel Mart Hoogkamer. En ook hij trekt vanavond hier in dus live op. Tijden. we gingen back to the 80s bij C.F.M. Zandvoort. De deze van de Deksy's Midnight Runners en Come On Eileen. Nou, zo dadelijk is het zover. Fred, hij zit er helemaal klaar voor. Entertainment for you, Fred. Ja. Zo dadelijk dus heel veel over het uh, muziekfestival vanavond. Ja, sowieso. zo. En uh, natuurlijk ook over William Bonne hebben we nog telefonisch contact mee. En een uh, mits van Kirsten of Kerstens... En uh, ja, ook uh, over een, uh, zijn zomersingel, Vida Loca. Hé, hey, dat klinkt allemaal goed. Ja, dat klinkt goed hoor. Ja, toch? Ja, toch? Wij gaan en, luisteren vanavond. En, Aller, he, Jan. en, die, en Dion Lion uh, natuurlijk uh, hier in de studio aanwezig. En uh, ja, ook een, uh, een zomerse plaat. Dus die gaan we dadelijk ook even uh, zomerse zweren. En, en, ja, en natuurlijk, uh, ja, al de artiesten die hier op het plein staan, uh, ja, daar gaan we natuurlijk uh, uh, wat muziek van draaien. Nou, helemaal goed. Een mooie opwarmer voor uh, vanavond, 7 uur, Raadhuisplein. En wij zijn er volgende week weer. Wij zijn er volgende week weer. Uh, Fred, veel plezier. Ja, dankjewel. Nou, het zonnetje nog en dan heb we ja, alles voor en, elkaar. Geniet ervan. Gaan we doen. En wij zeggen tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei. Doei.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 When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. ain't always, always look on the bra. Je moet altijd de curtain met een beer. Vergeet over je scene. Give the audience a green. Enjoy it. It's your last chance at air. Zo, altijd op de brug. Tot zover het ritme van ZFN. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.